Ik heb het. Het is gelukt. Mijn uitpending is gelukt. Feliciteer me allemaal. Feliciteer me. Zoep me. Zoep me. Gavind, ah, u maakt me zwart. En, en, en die ontzettende knal. Wat mag dat?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 En ik ben net zo gelukkig. Ja, hoor ze hem? U mag best gelukkig leven, maar dan zonder knal. En nou ik jullie toch allemaal bij elkaar heb. Bobby, als jij uit Kauen graaft, maak ze dan ook weer dicht. Bertens maakt niet zo'n ontzettende cake met je pneumatische boor. En Jet zit niet zo luid te zingen als je pruiten maakt, hè. En het is alweer 11 uur. Gauw, alles opeten en naar bed. Wel rustig. Stapel. Serieus. Pan ook meenemen. Zo. Dat Wel rustig, Ingenieur, alle scherven opruim voor u naar bed gaat. Ja, zuster. Oh, Wel rustig.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 Hij hoort, Lorre, mijn Lorre heeft zo fijn gehoord. Hij hoort de buurman komen. Die, die kan zomaar in het huis met een sleutel. Komt hij de trap op? Nou, zullen we ervan lusten. Hou je vast, hou je vast, ingenieur. Dag, meneer Bordevol. Dag, meneer Boordevol. U doet vanachter net of ik een beetje gezellig op visite kom. Dacht u dat? Dacht u dat? Nou, dan vergist u zich. Oh ja. Oh ja. Zuster Clivia, ik zal u eens eventjes wat vertellen.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 Oh, ja, yeah. weet u het zeker? Kom, nou, neem het gerust, meneer Bodevolk. Zou ik het proberen? Nee. Ik heb geleerd geen peperementjes aan te nemen van vreemde mannen. Het schiet er een beetje uit ook weer. En u heb ik tenminste de waarheid gezegd. Een rusthuis. Oh, ik had zo gedacht dat er hier aardige bejaarde dames zouden komen. Rustige, breiende, deftige dames. Rijke dames. Dames van stand. En in plaats daarvan dit. Bah! Goeiedag. Wilt u misschien een kopje ertenssoep, meneer Boor ja, de Volpje? Nee, dank u. Ik heb nog een koude kip in mijn ijskast. Die zal ik straks nuttigen. Erdsenssoep is goed voor de gewone man. En doet u vooral de grendel op de voordeur tegen de inbrekers. Typisch buurman boordevol. Altijd maar overdreven angstig. Je zou er zelf nog van gaan beven. Maar die keer bleek boordevol gelijk te krijgen. Midden in de nacht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 Ik kwam uh, heel toevallig even uh, langslopen. We wonen boven. U kwam door de dakgoot. Oh ja? Was het een dakgoot? Zitten we hier boven? Hé, hey, daar heb ik helemaal geen erg in gehad. Wat deed u in de dakgoot? Tja, Plotseling bevond ik me daar. Blijf staan. Ik wil de politie. U mevrouw, doe het niet. Ik ben geen gewone inbreker. Leg toch de horen neer, anders ga ik gillen en dan worden al uw kindertjes wakker. Ik heb geen kindertjes. Oh, nou, uw man dan. Ik heb geen man. Oh, nee. Bent u helemaal alleen in dit uh, hele grote huis? Vergis u niet. We zijn hier hele grote, sterke ja. mensen. Ingenieur! Ingenieur! Er ja, moet er nou een ingenieur bij. We zijn net zo gezellig met ons bijtjes. Wat is dat? Wat zou dat nou zijn? Is dat werkelijk een inbreker?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 En honger heb ik ook. Ik heb de hele dag nog niks gegeten. Het ruikt hier de soep. Ik ben een wees. Ach, dan zal ik even gauw, ga eens opzij in deur. Dan ga ik even gauw een kopje hertensoep halen. Ja. dan mag ik wel naar de soep gaan? Dat kan wel Die laat ik hier bij u, Heel leuk. Slim bedacht. Worden wij steeds voor diefdagen. Oh, Nou, wat, wat moet ik dan? Neem een peperbandje. Wat mm -hmm. voor mijn echtenzoep. Nou, ik neem het aan voor na de echtesoep. Zo! Daar was een lekker warm kopje en voor u. Man, alstublieft, hoor. Hé, hey. wat is dat? Een peperbentje. Hebt u dat van die ingenieur gekregen? Is dat zo, ingenieur? Ik wil het niet. hebben. u, begrijpt u het. Ja, maar.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 Nee, dat moet je nog bijkomen ook. Dit is een beklagenswaardige inbreker. Ik wil hem helpen. Waarom mag dat nou niet? U mag uw tabletten niet op mensen proberen. Probeer het dan op uzelf. Op uzelf? Ik ben goed. Ik kan niet beter worden dan ik al ben. Vooruit Gerrit, slikken. Mag hm. heb ik, hem. ik heb net een stuk was in mijn mond? Luister eens. Gerrit kan niet een goed beter mens worden zonder tabletten zomaar door goede invloed bijvoorbeeld. Niet waar. Wel waar. Niet waar. Ik ben het met zuster eens. Ja, door goede invloed zou ik zo'n goed mens worden. Zou u zien als ik hier woonde? Ja. Als we in huis namen en als we eens heel erg goed voor hem waren. Oh nee, nee, hij is net een acteur. Dat gaat niet over. Zullen we erom wedden? U zegt nee, de zuster en ik zeggen ja, hè?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 En uh, loodgieten en kindertjes in slaap wiegen. Oh, u hebt geen kindertjes. Nou, die kunnen komen. En als ik het weer krijg, als ik weer aan het inbreken wil gaan... dan moet u me tegenhouden. U moet zeggen Gerrit niet doen. Bébé. boze buurman. Bébé. Wat zegt hij? De buurman. Hou hem tegen. Zeg dat we naar bed zijn. Gauw, gauw. Oh, hij, hij zal me herkennen. Hij zal me herkennen. Kan ik nergens onderkruipen. Nee. Die boer zegt dat hij bij hem ingebroken is. Hij zegt dat het een heel klein kereltje is. Hij... Laten we het huis gaan. Oh, laten we, erin. laten we, wat zitten. Waar is de boer? Waar is hij? Zeg op. Zeg. Waar, Waar heb je het over met de Waar heb je het over? Moet je het even horen. Ik heb geprobeerd op de politie op te bellen, maar mijn telefoon is kapot door u. En toen ben ik de straat op gegaan om een agent te zoeken, maar die zijn er nooit als je ze nodig hebt. En toen kreeg ik een idee. Hij moet hier zijn.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 Maar ik ken u altijd medelijden met onmogelijke mensen. Altijd waardeloze niksnutten over de vloer. Wacht eens even. Ik hoor dat achter de kast. Ja, Hork, ja. daar mag u niet zomaar in, hoor. Nee, nee, nee. Mag ik nee. daar zomaar niet in? En waarom mag ik daar dan niet in? Hm? Daar slaapt iemand. Een oude dame. Hm. Een patiënte. Onzin, u hebt helemaal geen oude dame in huis. Ja, zeker. Hm. Uh, mevrouw Redeschaussee.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 Nou, kijk, eh, vroeger toen, eh, toen is ze erg ziek geweest en, en toen heb ik haar verpleegd. En, nou, en zo noemde logeert ze hier. Niks van, helemaal niks, waanzin, leugens. Waar een ellende. Gelukkig had Gerrit in het opkamertje alles gehoord. Ik hoopte zo dat hij zich zou vermommen en dat hij de mooie avondjapong aan zou trekken die daar toevallig ging. Okay, jullie houden me voor de gek. Ik ga kijken. Ik weet zeker dat achter die deur mijn inbreker zit. Doe open. Ah. En daar kwam een dame uit het kamertje. Gerrit. Vermond als mevrouw Rede de -chaussee. Wat een afschuwelijke herrie is het hier. Was is er op een land goed gebleven? Wie bent u eigenlijk, meneer? Zo'n afreuze herrie te maken in een keurig huis. Mevrouw...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 Zuster Klivia, is er wellicht nog echte soep? Ik denk dat meneer Boerdeval ook wel een bordje lust. Ik zal het even gaan halen. Ach, het is een welkome afwisseling, hè. Mm -hmm. Echte soep. Als je altijd fondant eet en kaviaar en grieft... vind je ook niet meneer Boerdeval? Oh, zeker, ja. ja. Mm -hmm. Hoewel, zo in het halst van de nacht.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 Zo, doet de mij eens namelijk woorden van. Ja, juist, ja. Punt 2, gymnastiek. Ja, voorheen zat ik altijd in mijn Rolls-Royce en liet me rijden. Ik verzette geen poe voet. Dan loop ik elke dag om een hele landgoed heen. Oh ja, ja u hebt een landgoed in Drenthe, heb ja, ik gehoord. Vlak bij Haarlem. Mevrouw bedoelt vlak bij Assen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, mijn geheugen Mevrouw laat me wel eens even in de steek. Ik ben namelijk diep in de 78. Mevrouw heeft een verrukkelijk landgoed. Met bomen eromheen ja. en vijvers. Mm. Zijn herten, fazanten en wilde zwijnen. Die ik altijd zelf voed. Persoonlijk. Uit de gang. Jazeker. <laughs> Dagelijks ga ik wilde zwenen voeden. Vroeger deed ik het altijd per holscheuze. Tans te voet. Schitterende tennisbaan. Mm. Twee grote werd Ja, U moet niet overdrijven, seneur. Het is maar één. Ik hou niet van overdaad, meneer Bordevol. <laughs> ja, en dan loop ik elke dag nog eens naar Haarlem. Mm -hmm. Asse bedoel ik. Mm. En daarom heb ik nooit geen rugklachten meer...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 Mm -hmm. Mm -hmm. Ik sta versteld, mevrouw Redeschaussee, dat u dat allemaal zomaar kan op uw leeftijd, oh. diep in de 78. Mm -hmm. zult u zult eens zien, meneer Bodeval, hoe jong en gezond u hiervan wordt. Dacht u. Mm -hmm. Zeker. Ja. Ach ja. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Meneer Bodeval, mm -hmm. uh, hou dus goed in de gaten, niet meer driftig zijn.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 Dat heb je gedroomd. Had ik ook altijd. Ik droomde ook altijd van inbrekers. <laughs> Huus, ja. Ach. Oh nee, dank u niet. Nee, geen ertessoep voor mij. Ik heb nog thuis koude kip. Okay. Het was geen droom? Nee, nou heb ik het bewijs. Ik dacht dat er niks bij mij gestolen was. Maar dit is bij mij gestolen. Alsjeblieft, dan weet ik het zeker. Ik ben niet gek.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 hartelijk dank, lieve mevrouw, mm. dat u dat voor mij hebt meegenomen. U bent altijd zo goed voor me geweest, zuster. Zuster je heeft mij altijd verpleegd, jarenlang, tot mijn dood toe. Ik bedoel, <totst> tot ik beter was. Ik ga daar naar huis. Ik ga kijken, ik moet zekerheid hebben. Doet u niet zo dwaas, meneer Bodeval? Natuurlijk staat die kandelaar waar hij stond op uw kastje. Ik bedoel, waar hij stond. Hij blijft u nou hier, spelen we een gezellig partijtje, klaar voor gats. Nee, ik ga kijken, dadelijk. Wacht even, ik ga met u mee. Misschien bevindt die inbrekers zich wel bij u thuis. Door de dakgoot, Goud. Goud door de dakgoot.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 Toen de ingenieur en boordevol de slaapkamer binnenkwam... lag Gerrit in avond onder Duurman's bed. Nou, wat heb ik u gezegd? Uw eigen zilveren kandelaar. Hij staat er op metsel, alsof hij nog nooit is weggeweest. Gelooft u nu dat u gedroomd hebt? Nee, maar zeer bijzonder. Zou het echt een droom geweest zijn, denkt u? Een soort nachtmerrie. Komt meneer vol. We gaan weer terug. Ik moet uw erwtenzoek nog opeten. En we gaan naar ons huis toe. Dan gaan we een spelletje doen met mevrouw redis Saussier als ze nog niet aan bed is. Terug? Met u mee terug? Mm -hmm. Nou, nee. Nee, ik geloof niet dat ik het doe. Nee, ik ben te vermoeid. Ik ga naar bed. Ik kan niet meer. Ik ben zelfs. Te vermoeid om een koude kip nog te nuttigen. De oefeningen, ja. Ik zie je. Altijd met uw gezicht naar het oosten, meneer Borenvold. Anders helpt het. Even. Is dat het oosten? Mm -hmm. oh. Oh. Oh. Nee. Nee, het is, het is te vermoeiend. Ik volbreng het niet.